Dan nog het weer, eerst nog kans op mistbanken. Overdag in het noorden wat bewolking, elders veel zon en droog. Het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Traditionbakker van de ANWB. Er staan nog altijd flinke files op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Dus een knoop het Empel en over het Geldermalse 17 kilometer. Ze zijn nu bezig met een technisch onderzoek na een ongeluk. Er zijn drie rijstroken dicht. Omrijden via Waalwijk of via Arnhem heeft niet zo gek veel zin... want ook daar staan flinke files. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Knopendijl, 4 Vier kilometer na een ongeluk, de linkerijstrook is daar dicht. A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwoude. 5 kilometer na een ongeluk, de rijstroken daar zijn weer vrij. Ook op de A4 richting Amsterdam bij knopend Battenverdorp 6 kilometer. De andere kant op richting Den Haag tussen Zoeterwoude en Leidschendam... 5 kilometer... A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp, bij knooppunt De Hoek, 3 kilometer. De oorzaak is een aanrijding, de linkerrijstrook is daar dicht. Op de A9 van ook maar naar Amstelveen, bij knooppunt Battenverdorp, 10 kilometer. Ook 10 kilometer op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag, bij knooppunt Iepenburg. A20, hoek van Holland richting Gouda, voor knopen 5 kilometer. En op de A27 vanuit Breda naar Gorkum, tussen Oosterhout-Zuid en de brug bij Gorkum 19 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 See us now, your hand in my hand This is the hour, this is the more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 Non permesso Paola, la mano tremante, ho sfiorato il suo viso, gli ho colto un sorriso.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 Doet het mij verdriet? Van je houden doe ik niet. Dat moet je toch weten, harlekin. Als je niet meer aan me denkt en geen aandacht aan me schenkt, dan vergeet je. zo blij dat er later een hoop veranderd is in die top 40's en zo. we doen... Veronica. Radio. Veronica. De nationale zaterdagmiddag gebeurtenis. De Veronica top Weer, 4, 4, 4, 4.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 Goedemiddag, ja. ja. Ciclietpark, uh, waar we op dit moment de uh, race hebben van de 1K-historische tourwagens en uh, GT's. En dat is toch wel een mooie tel voor het start zelf van maar liefst 54 auto's. En dat is een diversiteit van auto's, uh, uiteraard ook daarin. Van Porsches tot, uh, zoals je zei, Renault 4 en 2, en alles wat er is. De leiding in die reed vinden we een Porsche. ja niet zo vol natuurlijk, met aansturen uh, Roman Romaan Karazani. Op de tweede plaats is het uh, Rob Bergmans, die rijdt dan in de Iso rivolta. En op de derde plaats is het uh, Alexander van der Loch, een zoon uh, van een, uh, een van de eerste uh, Nederlandse Formule 1-rijders. Uh, zelfs de eerste, geloof ik, uh, ooit geweest zijn van dan. Die rijdt dus op een uh, derde plaats Want we daar ook zien rijden en het is misschien wel uh, ja, Veronica is het uh, vandaag waar jullie dag We zien er ook wat uh, Fiat Apartjes in 10 uh, Nou, in de hoogtijd van uh, Veronica hadden die ook een uh, race team en die reden met die uh, Fiat apartjes. Uh, die waren toen de tijd uh, mooi rood en blauw gespoten. Een heel grote uh, radio Veronica 192 erop. En ook die uh, rijden in de rond, uh, die zie ik.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 Goed. Ja, dat waren die fiat bakjes met uh, echt zwart uh, radar in uh, yeah. de tijd, onder andere. Ja, daar had je altijd reclame voor, het Veronica Racing Team. Ja, dat was, uh, was heel leuk. Dan ook van die leuke pitpoezen hadden ze. Ja, ja. ja, die zijn inmiddels <laughs> ook historisch. Ja, uh, die zijn de oude, uh, is ook een beetje afgezakt in tussen allemaal. Maar ondertussen ja. hebben ze ook kinderen gekregen en lopen weer andere pitpoezen nu rond. Ja, dat is wel waar. Goed, maar dit was het. Of had je nog meer voor ons? Nou ja, dat is op het moment wat bezig is, maar iedereen ja, die kijkt toch uit aan de volgende race, reisstrategie uh, uh, via de ja. historiekampioenschap. Uh, en uh, ja. is nu nog druk hier op de paddelt en ook mensen periodes kijken en zeggen, oh, het is er veel tijdens die race van die kon voor hier bij wijze van spreken knollen afschieten, iedereen stond of zat ergens naast het baan om dat te gaan volgen en daar kijken wij ook heel erg naar. Uh, Oké, okay, hoe laat begint die dus? Nou ja, die stond soms of vijf over half vier. Maar we hebben toch wat, uh, ondanks dat het snelhouders zijn, wasvertraging in het programma. Dus ik weet niet exact hoe laat die uh, gaat beginnen. Maar dat uh, zal uh, tussen kwart om vier en vier uur zijn. Oké, okay, nou dan bellen we je na vierde weer? Ja, dat is goed. Dan uh, zijn ze zeker uh, onderweg. Oké, okay, dan gaan we je na vierde weer bellen, Willem. Ah, Oké, okay, tot Oké, okay, man, bedankt weer tot zover. Dankjewel. <laughs>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 Op woensdag de eerste zon. Ik zei heel beslist: heus, dat mag je niet doen. Maar ik wou Zondag bij ons zou zijn, kreeg ik anders.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 maar dat was wel lachen natuurlijk, en uh, je hoorde eerst Mick Jagger uh, dat aankondigen, en daarna zat er een stuk achter uh, een, een stuk van de Stones uh, ingezongen door de Bintangs. Ja, nou, het leken de Stones wel inderdaad. Ja, het waren de Bintangs. Heel, heel het was Gus Pleinus die, uh, die dat ingezongen heeft, hmm. op, op, een, uh, op een bandje van de Stones, op een ja, stukje ja, ja, ja. instrumentaal van de Stones. Oké. Okay, nou. uh,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 Het is het zo erg, geloof ik. Ja, maar ah, dat maar maakt nee. niet uit. Nou, niet ieder geval nee. nee, maar dat waren wel... Ja, mensen die kochten dat nog in de tijd. Je, je snapt het niet, maar oké. Okay. <laughs> um, <laughs> dit heeft ook weken nummer één gestaan, volgens mij. Ja, ja, ja. Lucille Hè? Star, ja. Nu, ja. nu stond hij op nummer twee, toch? Ja, Can Soleil, die bonjour au montagnes. Ofwel, the French song. En ze zingt nog tweetalig ook. is dat zo'n gilletje van... Ah! <laughs> Nou, nou, nou. Ja. Jongen, jongen, jongen, jongen, Zeg nou, dat was hem hoor. Lus tranen snel. Tranentrekkend. Tranentrekkend was dat. Ja, dat was echt tranentrekkend. <laughs> dat was echt tranentrekkend. Ja. Um, uh, nou, moet al wel... Even omschakelen. Huh? Even ja, nee, ik moet even alles nu even goed gaan doen. Want okay. er een heleboel technische handelingen ja. moet ik nu gaan, gaan verrichten. Zal ik er, er ondertussen even zeggen wat er op nummer 1 komt? Nee, dat nee. mag niet. Dat mag ik helemaal nee, niet. Nee, dat mag je nog niet zeggen. Ah. Nee, ja. dat mag niet. Nummer 1. Million sellers.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 En dan zeggen eindelijk muziek. <laughs>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 die je geen, geen zorgen over te maken. Niet over nadenken. Nee, hoeft je niet over na te denken. Nieuwe biedelplaat, hup, nummer één. Ah. Um, maar een ander fenomeen wat Veronica in de tijd groot gemaakt heeft... is het fenomeen van... alarmschrijven. Ja, alarmschrijven. En Noordzee kwam toen met zijn treiterschijf. En uh, de, de, de, de tros had toen ook zoiets. De, de, pff, nou, dat weet ik niet eens hoe ze dat noemden.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 Dit was de eerste alarmschijf. Fleetwood Mac. Ga er maar even voor zitten, want ruim negen minuten. Oh well, part one and two.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 Life is hard to play I'm gonna lose it anyway The losing card I'll someday lay So this is all I have to say Later is er een televisieserie daar werd deze niet voor gebruikt. Nee. Uh, dit was echt de mesh uit de film uh, Suicide is painless. Maar geweldig. De, de serie was ook geweldig. Ja, maar de film ook. En de, ja, de, film ja. was, de serie was een spin-off van de film. Ja, eigenlijk. Uh, ook een alarmschijf dus in de tijd. De derde Veronica alarmschijf. Nee, de tweede. Want daarvoor hoort u de lange versie van Oh Overal Part 1, Part 2. Uh... Nou, even, even een kleine correctie, want ik heb de, de alarmschijf heb ik uit uh, in het eerste uur... uit drie verschillende jaren. Oh, oké. Okay. deze kwam van 31 augustus 1970. Ja, ja. En de volgende komt er van 31 augustus 1971. En dat is de uh, Sandy Coast met Just a Friend. When the day comes to an end and darkness takes its place, I hear a sound that makes me go round. Cause I am searching for someone to join me and to take away that sound that makes me go round. That's a Ja. Uh, jammer van de platen van de Sindicos is dat het eigenlijk bijna nooit hits werden. Ze nee. hebben diverse alarmschijven gehad. Zoals bijvoorbeeld True Love, That's a Wonder. En, en, en daarvoor ook Capital Punishment. Dat dus ook zoiets. Maar het werd eigenlijk bijna nooit hits. Dat dus is wel een beetje jammer. Ja, maar, denk ik, gelukkig wel hele goede muziek. Het was wel, ja, het was wel hele, hele goede muziek. Muziek. muziek. Dat is wel hele goede. Ja. Hé, hey, de volgende stellen we lekker uit tot na het nieuws. Want okay. uh, wel anders. En, uh, Ik heb natuurlijk uh, nog iets, uh, iets leuks even aan. Uh, <laughs> <laughs> uh,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 Ja, dat was uh, de fabeltjeskrol natuurlijk. En hier de, de tune van het toenmalige Veronica-programma De Jukebox.